Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Over zes jaar moeten alle plastic producten en verpakkingen volledig recyclebaar zijn. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. In de afspraken staat ook dat er in 2025 20% minder plastic gebruikt moet worden dan in 2017. En ook moet het recycleproces verbeterd worden. Minimaal 70% van eenmalig te gebruiken plastic producten wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit.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 En ik droomde van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 Like we wasn't happy, but not knowing that we're growing and we're getting married, hard loving and straight up. Baby, I ain't doing this here for nothing. I'm here to get it popping hopin'. Let's ride up in the Benz, Head yeah, blowing in the wind, sun glistening off your skin. Hey, I'm nasty, you know me, but you still be feeling your baby. To the limit, and I love it. Now I can breathe again, baby. Now I can breathe again. Now people screaming, what the deal with you is so and so? I tell them this my business, but they don't hear me though. 'Cause I live my life to the limit, and I love it. Now I can breathe again, baby. Now I can breathe again. Alone. Yeah, yeah. Say on the phone? Yeah, yeah. Why you telling all your friends? Yeah, yeah. Better not understand my, my love. 'Cause I'm where you Sunday morning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 times do I have to tell Options. Give you a You